Eerder vanmiddag maakte minister Koenders bekend dat er voorlopig geen Amerikaanse grenscontroles komen op Schiphol. Het kabinet heeft de onderhandelingen hierover met de Verenigde Staten opgeschorst... na kritische vragen van GroenLinks over het inreisverbod van president Trump. Het UWV kan over twee jaar zijn taken niet meer goed uitvoeren als de politiek nu geen actie onderneemt. Dat is de conclusie van de Algemene Rekenkamer die onderzoek deed naar de uitkeringsinstantie. Vooral het zwalkende beleid van het ministerie van Sociale Zaken... richting het UWV zorgt voor problemen. Gezien de omstandigheden gaat er nog verrassend veel goed... behalve het aan het werk helpen van werklozen, staat in het onderzoek. Commandant der strijdkrachten Tom Middendorp noemt Amerika... met Trump als president ook een betrouwbare partner voor de NAVO. Volgens Middendorp heeft de Amerikaanse president aangegeven... dat de NAVO voor hem niet ter discussie staat... In Europa maakt Middendorp zich vooral zorgen over de veranderde houding van Rusland. Daarmee doelt hij op de annexatie van de Krim en de inmenging in het oosten van Oekraïne. In verschillende provincies zijn dode vogels gevonden met de besmettelijke vogelziekte Het Geel. Het gaat vooral om duiven, zegt het Nationaal Wildziektecentrum. Hoeveel vogels er zijn doodgegaan is nog onduidelijk. Het geel wordt veroorzaakt door een parasiet die kan leiden tot een geelkleurig absces in de keel... waarna de dieren stikken of verhongeren. Het weer nog. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Daarna stroomt warmere lucht het land binnen. En morgen alleen in de ochtend in het noordoosten wat zon. Vanuit het zuidwesten gaat het af en toe licht regenen. Het wordt 5 tot 10 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De avondspits is op de meeste plaatsen voorbij. Maar toch is er nog wel veel vertraging door ongelukken. Zoals op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Amersfoort Noord. Daar staat nog 12 kilometer file En de vertraging is ook nog ruim een uur. Het verkeer kan alleen maar via de vluchtstrook na een ongeluk. Beter kun je dus omrijden via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Op de A10 de ring van Amsterdam. Nog 5 kilometer tussen Volendam en Watergasmeer door een aanrijding. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. En op de A12 van Utrecht naar Den Haag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 Our call is for.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 Is a late Zo, wat een, zang, Zo. Oh, we wat een met gezelligheid naastjes. hier. Hè? Ja, zeker. Ja, ja, Altijd ja, ja, hier op de radio. Altijd ja. gezellig. Leuk dat u <laughs> luistert naar een nieuwe of de tweede deel van uh, CFM in Avond Live. En uh, vandaag als co-host Donnie Tapierik. Was super ja. leuk. Ik vind het heel gezellig oh. dat je er bent. Ja, ik vind het ook gezellig om hier te zijn. En vergeet even de prijsvraag niet, hè, nee, mensen? Nee, nee. Leg het nog even, even heel kort uit. Ik ga het nog heel kort uitleggen. U kunt uh, twee kaarten winnen voor het concert van 12 februari... smiddags in de Grote Krocht... Van Edwin Rutte van Jazz Zandvoort. Die daar met een jazzformatie aanwezig is. En uh, twee uh, entreekaartjes kunt u winnen. En voor twee uh, personen na afloop boerenkool met worst. Lekker, Als lekker. u uh, het antwoord geeft op de volgende vraag. Wie is de initiatiefnemer van uh, Jazz Zandvoort? U kunt dat... Uh, Opschrijven onder de Facebookberichten die staan op de Facebook site van Royce CFM in de avond live en van de krocht en mijn Facebook site dus van Dolly ten Pierik. Maar u kunt natuurlijk ook eventjes bellen naar 5730393 en het goede antwoord geven en dan gaan we rond kwart voor acht bekendmaken wie de kaarten en de boerenkool met worst gewonnen heeft. Dus wie is de initiatiefnemer van Jazz Zandvoort? Nou, ik ben er in ieder geval niet. En nee. uh, we gaan er in ieder geval... in ieder geval nog zometeen nog even wat promoties voor maken. Maar mensen, voeg gewoon ons Facebook toe. CFM in de avond live. En dan komt het helemaal goed. Zo is dat. Zometeen bellen wij met Jannes. We hebben ja, ook nog een uh, zangeres in de house. Lea gaat speciaal voor u optreden hier op de radio. En we hebben nog... Zeg ik het verkeerd? Was dat niet nee, de bedoeling? We, nou, we hebben de single meegenomen. de nieuwe Oh, single. sorry. We <lacht> hebben de single meegenomen. Hey. Even, even terug spoelen. <lacht> ja, dat kan... Ja. We hebben zometeen. Uh, Lea hebben we in de uitzending en zij heeft een single opgenomen. En uh, ja, die gaat ze laten horen hier. En uh, we gaan nog uh, veel meer doen. Uh, shownieuws, nog veel meer. Dus we hebben nog een uur. Dus Dolly. Ja, we mogen kom... wel doorlullen, anders reden we het niet, joh. Nee, en dan vooruitspoelen, vooruitspoelen dan. Ja. We gaan luisteren naar Mr. Blue met Paal de Leeuw. En René Klein. Ja, mooi.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 You can't hear me, you can see me, you can feel me when you breathe. The fourth letter she left addressed to you. I'm Mr. Blue. I'm here to stay with you, and no matter what you do, when you're lonely. Wat een geweldig nummer blijft dit, Mr. Blue hier op CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. We gaan even gezellig door zo te horen, maar dat is niet de bedoeling. Zo, zo. zo. We wilden door met het feestje, Dolly. Sorry? Ik wilde door met het feestje, blijkbaar. Ja, ja, ja, ja. ja maar uh, ja, dat het, kan, he. het is uh, toch tijd voor... Goedenavond, dit is Shownieuws met vandaag. Nou, dolly, ja, het ja, is terug van weg ja, geweest. Ja. Ooit hadden wij popstar Henry altijd elke, elke zaterdag bij Entertainment View die het shownieuws voorlezen. Maar vandaag dacht ik toch leuk als jij het shownieuws nou eens ging doen. Ja, dat is goed, dat is ook gezellig. Ja, ik heb een paar berichtjes zo, uh, zo links en rechts. Maar ik ben benieuwd. We het... hebben een berichtje over uh, Gerard Joling, want uh, die begint een uh, zwaar hoofd te krijgen in, uh, in het probleem van zijn gewichtsbeheersing. Hij, uh, hij heeft moeite om zijn gewicht in balans te houden. En hij doet zo zijn best. Maar hij heeft nu gemerkt inmiddels dat hij aanleg heeft voor gewichtstoename. Oeh. Nou, is dat nieuws of is dat geen nieuws? Hartstikke nieuws. Wat een nieuws. Nou, en dan Xandra Brood en de band uh, van uh, Danny Lademachers, de Wild Romance. Die zijn het dinsdag eens geworden over het gebruik van de naam Wild Romance. Nou, we weten allemaal dat dat de uh, naam was van... Uh, Herman Brood met zijn band. Als hij met zijn band optrad, was het Herman Brood en de Wild Romance. En na het overlijden van Herman... Uh, is daar wat oneenigheid over... Uh, bestaan, uh, gaan bestaan... Over, over of die naam nog wel gevoerd zou mogen worden... zonder Herman Brood. Maar inmiddels zijn ze er dus uit... na heel veel jaren twist. Uh, de naam blijft gewoon... Wild Romance... Nou, dan even wat verder weg. Maar zeker leuk nieuws voor Pharrell Williams. Hij zal niet zoveel schrijven uh, gaan in de, de komende tijd. Oh. Want hij is vorige maand vader geworden van een drieling. En hij had al een uh, zoontje, Rocket... En dan nu met een drieling erbij. Nou, die heeft vast en zeker geen tijd meer om nog hitnummers te scoren. Kinderliedjes. Kinderliedjes, die gaan nu komen, ja. <laughs> een heel album vol. Wacht maar af, volgend jaar is het zover, hoor. Dan wordt die gelanceerd. <laughs> dan, ik weet niet, voor de mensen die naar het Rad van Fortuin kijken... Uh, daar is een assistente geweest, Stephanie Tensie. Nog steeds, nog steeds. Oh, ze is er nog steeds. Een hele mooie meid, hoor. Ja, ja, maar ik heb een hele nane mededeling... voor alle jongens die haar ontzettend leuk vinden. Stephanie is 26 jaar. En uh, jongens, jullie kunnen het vergeten... want ah. Stephanie heeft helemaal geen interesse... in jongens van haar eigen leeftijd. Nee. De bordjesomdraaister bij het Rad van Fortuin valt op. Oudere, Op jou? Oudere mannen. Oh, nee. Op oudere mannen. Ja, ja. Dus jongens, ga maar van een ander dromen. Stephanie wordt het niet. Maar je weet nooit, misschien ben je net de uitzondering... die de regel bevestigt. Goed, en dan nog een laatste berichtje. En dat zal heel veel dames heel veel deugd doen. Volkszanger Dave Dekker en zijn vriendin Ginny... zijn na een relatie van anderhalf jaar uit elkaar gegaan. Ah. Oh. Ah. Oh. Nou, dan heeft Ginny, Ginny ook geluk. Want? Nou, dan kan ze ook op zoek oh, naar nieuwe mannen. Oh, die kan ze straks kiezen uit die jongens die eigenlijk op Stefanie vielen. Die ja. nu afvallen. Ja. En nou jongens, Ginny is weer vrij. Nou, uh, zoek maar even op op Facebook. Komt ja, het goed. en uh, gebruik je pijl en vuur ze af. Ja. Ja. <laughs> ja. Dat kan allemaal. Nou, tot zover een beetje even een paar roddeltjes uh, uit uh, bekend Nederland en omstreken. Ja, nee, dat, uh, dat was uh, allemaal schokkend nieuws. Natuurlijk uh, Gerard Joling, ja, uh, die uh, niet van zijn gewicht afkomt. Hij heeft trouwens nog wel, dat is wel leuk. Gisteren is hij weer bij de vergeelsevenementen Ge Evenementen geweest. Ja. Er was een uh, grote uh, gala met uh, allemaal prijzen. En ja. hij is ook weer met een prijs uh, naar huis gegaan met uh, beste artiest. Dus uh, hartstikke leuk. Uh, ja ja komt Het hem is hem ook toe? toch wel een man, hè? He? Het ja, is de entertainer van Nederland. Ja, het is een fijne gozer. Ja. Zeker weten. Nou, wij gaan uh, luisteren naar het volgende plaatje. Het is een grote vriend van de show. Javi Escalera met jij en ik. Van uh, Javi Escalera hier op uh, CFM uh, Zandvoort. Volgende week hebben wij uh, ja, niemand minder dan uh, Dries Roelfink in de uitzending. F een paar weken geleden zou die gepland worden. Maar toen was ik uh, door gezondheidsproblemen niet mogelijk om naar de studio te komen. Dus die hadden we verplaatst naar volgende week. Dus leuk om even te vertellen. En uh, wij gaan natuurlijk het singeltje draaien van Dave en Dries. Samen van, uh, ja, van het ene wel bekende ja, Real life Soap. Die binnenkort ook weer terugkomt. Maar dan om de broertjes Roelfink draait. Dus wel.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 ja, we gaan voor altijd samen door het leven. De Roelvinkjes hier op CFM Zandvoort. Dat was de titelsong van een re life soap. En uh, ja, volgende week hebben wij Dries Roelvink in de uitzending. En dan vragen we hem natuurlijk alles over de nieuwe. Een real life soap die eraan gaat komen. En zijn nieuwe single. En maar. Uh, maar wij hebben nu eerst. Want we gingen van Drenthe naar Twente. En van Twente gaan we weer terug naar Drenthe. Want daar zit wel een heel bijzonder iemand op ons te wachten. Toch? Want we hebben Jannes in de uitzending. Ja. Goedenavond, Jannes. Goedenavond. Goedenavond, Jannes. Hoe is het? Ja, heel goed. Ja. <laughs> wat fijn dat je in de uitzending kon komen. Oh, met heel veel liefde en plezier. Nou, goed zo, goed zo. Dat is wederzijds, hoor. Ja, leuk, man. Ja. Zeg, je hebt een, een nieuwe single, hebben we begrepen. Ja, klopt. Ja, het is, het is wel een beetje een zielige titel, hè? Ja, dat hoort ook bij het leven, hè? Dat hoort zeker bij het leven, ja. En dat zal heel veel mensen ook aanspreken. Want uh, wat is de titel van je nieuwe nummer, Jannes? Ik weet het wel, maar ik vraag het toch. Huilen doe ik wel alleen. Ja. En is dat een biografische titel? Nee toch? Of? Nou ja, mensen hebben al een bepaalde... ...fase in het leven waar je ook... ik natuurlijk... Uh, ja. ...dat je... ...ja, dat je... ...je, je, je verdere plek moet geven. Ja. Ja, en die, die... ...die bezing je op dit moment. Ja. Ja, ik zing elk jaar wel liedjes met... Uh, met, met, uh, ...met bepaalde... Um, gevoel en uh, ja, ja waar mensen kracht uit halen. Zeg maar. Ja, want dat is natuurlijk het, het mooie van het, van het beroep van zanger zijn, natuurlijk. Hè? Dat je, dat je ja. mensen enorm kunt steunen in hun moeilijke tijden door de teksten die je, ja. die je ze meegeeft met, de, met mooie melodieën. Uh, je kan ze ook uh, bijstaan bij de leuke dingen in het leven. En, en, hè? Ja, ja die dus mag elke jaar willekeurig album voor iedereen. Ja. Ja. En, en, en ik ben de meest productieve artiest van Nederland het hele jaar trouwen in de studio ja. gelukkig kan ik dat nog ja. dankzij mijn fans Goed, maar, zo, uh, ja jaar heb ik liedjes gemaakt aan Diemore Dio, Zweden, naar geluk hele wereld mag het weten ja. uh, laat me vrij uh, ja, ja er zijn zoveel tracks uh, waren ja. mensen toch wel eens ik heb een voorbeeld ervan ja. mensen hebben wel toch kracht gedaan ja. en uh, dat heb ik dit ook gedaan ja en het kwam gelijk met heel veel goede reacties ja. over dit, dit, dit nummer. De titel van of, uh, een liedje van het album. Ja. En gewoon bewust gekozen om dat gewoon de mensen en de fans te laten spreken. Oké, okay, dan maken we de, de, de derde single van het album. Ik moet zeggen, de ja. reacties zijn uh, gigantisch. Hartstikke mooi. Ja, we gaan hem zo ook draaien. Neem ik aan, toch Roy? Ja, zeker Ja, weten. natuurlijk, want uh, ik wil hem wel horen. Dus de single uh, <laughs> loopt heel erg goed. Um, is er ook een mooie clip bij gemaakt, uh, Jannes? Ja, dit jaar bewust gekozen van een album met, een, met ook nog een, ja, een, een, een roadmovie en een, wat clips erbij. Dus, dus DVD-CD. En uh, nou ja, de reactie van het publiek en van mijn fans waren ja, goed. Maar die clip had ik net niet gemaakt. Dus dan bepaald publiek. Dus ik heb weer, later weer een nieuwe clip gemaakt. Mm -mm. Van, de, van de, de laatste single. Ja. Yeah. Ja, en als je een combinatie clip een combinatie van een liedje ja, gaat het ook snap Ja. Yeah. Gevoelsmatig. Ja. ja, dat voegt meestal wel wat toe, hè? Een mooie ja, ja, clip. Ja, ja ja. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. En wanneer is de single eigenlijk uitgekomen, precies? Die is nu, even kijken, weer uh, drie, een maandje terug. Een maandje geleden? Ja, ja drie, een maandje, ja. Ja, ja, ja. ja. ja. En een uh, groot succes dus. Ja, het album uh, is goud geworden. Zo? Ja. Wat, uh, wat een uh, mooie eer man Ja, ik, uh, ja in deze tijd... Met toch wel steeds meer uh, streaming en alles wat erbij, hoor. Mm -hmm. Ik zit nu 15 jaar vak volgend jaar. Ja. Elk jaar een album maken. En verleden jaar, dan, ja... We hebben een goed album. zijn ja. uh, iets van... Uh, als je tegenwoordig 18... Okay, 20.000 heb je weer ja. Maar ik zing al 15 jaar, dus ja, ik heb wel... Gelukkig, dankzij mijn fans, wel gouden behaald. maar de laatste ja. jaren, ja. Dan moet je... Uh, de sneeuw verdwijnt een beetje, maar dit jaar toch ja. wel... Uh, goud behaald, want... Uh, maar, maar tellen je, je je verkopen van iTunes en dergelijke niet mee dan? Nee, nee, nee. Jawel, ja, wel toch? Je downloads? Dit is echt wel een fysieke verkoop geweest. Oh, oké. Okay. Dit zijn 20.000 albums uh, geweest. Dit. Zo, zo. Nou, dat is Dat uh, is, uh, uh, heel erg mooi, want ik kan je me nog ja. herinneren. Toen werd je net uh, bekend, dat was geloof ik door, uh, door shownieuws, toch? Toen had je een reliefshow op. Ja, en dan, ah, dat is een stukje, een klein stukje in uh, show news, ja. Ja, en ik kon me dat nog heel erg goed herinneren. En toen op een gegeven moment werd hij steeds bekender, bekender, bekender. En toen stond er bij de Free Records shop, toen hij nog bestond, een hele grote paneel met allemaal cd's van jou. Dat kan ik me nog heel goed ja. herinneren. En, ja. en je bent gewoon een van de, ja, de grotere artiesten die best wel ook veel optreedt bij de Piratenfestijn en dergelijke... Dus dat, ik vind het heel erg knap van je dat je het zo We uh, ver... hebt. Ja, het is allemaal stap voor stap en stap echt stap voor stap gegaan, eh, moet ik zeggen. Natuurlijk, heel bedankt aan ook RSP6 toen de tijd. En na twee jaar uh, gaf voor mij allemaal mijn tweede gouden plaat. En toen mocht ik uh, trots muziekvlees. Mm. Ik ben begonnen een liedje heette toen de tijd ga maar weg. En een paar jaar later had ik een liedje heette, een beetje meer. Ook een beetje meer. En een beetje feestplaat. En nou ja, de combinatie tussen televisie en het juiste liedje toen die tijd. Ja, dat was een klein beetje, de andere doorbraak, ik zeggen. Ja. Ja. Nou ja, dan wordt het een oliflex steeds groter. Ja, ik zing al uh, 15 jaar, maar al wel, zeg maar, kris -kras door Nederland. Ik zou zeggen, van delft naar Waalwijk. Uh, ja, ja, ja. En de fanbase is gewoon goed. Uh, heel, heel, uh, heel leuk. En ja, er zijn toch de mensen die me trouw blijven. Ik heb elk jaar een fanclubdag, flink, ja. ik kom elk jaar toch tweeënhalve, drie drieduizend mensen op af. Zo! Zo. En ja, de optredens in het land, ja, ik doe nog steeds. Ja. ik heb in het, verleden, in het verleden deed ik 300 boekings per jaar. Ik doe nog... Ja. nog uh, dat is ik... wel erg veel, Jannes. Ja. 300. Jeetje. Ja, ik, doe, ik doe nu dan wat minder, want ja. Ja, op een gegeven moment dan uh, ja, ga je er zelf een beetje tegenaan. Nou, aan. dat bedoel ik. Dat snap ik, zeg. Ik doe nu uh, ja. 170, 180 boekings per ja, jaar. Ja, ja. Nou, dat is ook al genoeg, toch? Hè? Voordat je overal bent en uh, alles klaar hebt en weer thuis bent. ja. Ja, maar gewoon maar leuk, leuk bestaan. Ja, okay. ja. Ik ben heel, heel blij dat ik mag zingen en mensen blij mag maken. Ja, maar als, als krijg, je dat niet de... met blijdschap doet, dan hou je het ook niet vol natuurlijk. Nou ja, okay. gezin, twee jongens en uh, ja. ik heb een poosje een, een bedrijf gehad, een chaletbouw. ik uh, ben ik ja. gestopt, want het kan niet meer combineren. Oh. De laatste plaat doe ik qua productie, samen met één Raadkamp en Noord-Spaniedag. Mm -hmm. dus de tekstschrijvers ook van Valtbouw maar maar Weben, ga zo maar door. Ja. Ik werk daar nu al een jaartje of, even kijken, twaalf. Mm -mm. En uh, nou ja, mijn droom is uh, een jaartje of drie, terug, uh, toen, uh, gedaan, vier terug, ja. verwezenlijk. Nou, ik heb toen een Aoi-concept gedaan, dat was 14.000 mensen. Zo, geweldig hè, Jannes. Ja. En en ook, mooi. Uh, mijn 15 jaar jubileum wil zeggen, dus ja. einde van het jaar, begin volgend jaar, dat ja. ik die kan vieren. Ah, en, hartstikke en mooi. Een, top, top, concert. top. Ja, ja, ja. ja. Ik wil het geven weer, dus. <laughs> ik ben wel blij, hoor. Ik heb nooit verwacht dat het, dat het uh, zo zou gaan. Nou, mooi. Werk geworden. Je, je geworden. hebt er toch hard voor ja. gewerkt? Ja. Maar ja, dan, dan hoop je maar ja. Dat, ja, dat, liedjes, dat de mensen de liedjes leuk blijven vinden. En dat er steeds, een steeds meer mensen bij komen. Ja. Ik hoop dat hier en daar wat radio stations meer werken, Maar ik kom toch wel die tijd wel in een moeilijke tijd. Want toen was Nederland Muziek nog niet helemaal zo populair wat het nu is. En... Uh, mm -hmm. Ik moet zeggen, er was het, uh, ja. waren meer piratenstations. Ja. Nu toch heel veel lokaal, regionaal, die pikt het er allemaal op. En ja. toch ook landelijke stations, Radio NL, noem ze allemaal op, en pure Radio NL. En vroeger deden we het met Radio Mexico en, uh, ja. en een piraatje in, in, in, in, in Drenthe in Friesland. Nou, ja, ja, ja. Dat werd een oliflek. <laughs> uh, nu tegenwoordig, ja, iedereen die gelukkig houdt van Nederland muziek. We besp spreken met z'n allen Nederlands en ja. ja. daar Doe ik gewoon Nederlandstalig muziek bij, vind ik. Ja, nou, daar heb je ook helemaal gelijk in, Jannes. En uh, wij zijn uh, ontzettend blij dat wij daar ons steentje in bij kunnen dragen... als lokale omroep. En ja. uh, ik weet niet... Uh, uh, Roy, ik zag even dat jij je vinger opstakt. Had jij nog een <laughs> vraag aan Jannes? Ja, maar die is al beantwoord. Ik was benieuwd naar de toekomst voor dit jaar. En ja, uh, nou, eigenlijk is dat natuurlijk een uh, jubileumconcert. Ja, eerlijk ben, echt eerlijk, ben, dus ook op, ik ben er zo open. Ik heb een keer gezegd met Auwe, een droom toen die tijd mijn manager overleden is vijftig jaar geworden helaas en is uh, ja. Ja. En dan, ja. mijn droom was, was Ahoy. ahoi ja. is, is gebeurd ja. en uh, nu hoop ik uh, nou ja, nog een keer een concert te doen met al die mensen er weer bij maar ik zou ja. graag naar Gelderland willen wil zeggen ja een wow. <laughs> centrale een stadion ja. ja. Over voetbal ja ja ja, ja. vier vijf keer elk jaar staan we er met een piratenvestijn wil zeggen voor 30.000 mensen samen zo zo, dat moet toch wel kikken zijn, hoor, als je daar eens staat. He? Ja, nou, niet ja. alleen voor alle mensen die het regelen daarnaast, maar ook ja. de, de, de fans die er komen. Ja, natuurlijk. Het is gewoon, het is gewoon, Geweldig. Ja, ik ben veel van de tiesten hier elk jaar lekker naar, naar, naar, naar de, nou ja, bijvoorbeeld Hamsel uh, Live gaan of naar het Toppers Concert. Is, ja. is het voor de volksse segmenten, het is toch wel een piraat en Gelderdom, ja. is, is dan wel het moment, het einde van het jaar... Nou ja, ja. Op dat moment kreeg ik ook mijn gouden platen al bestaan. Nou ja ja ja ja, ja. Dat was weer leuk top top top nou dus mooi om op terug te kijken toch ja ja ja Wij zijn. ja ja ja ik uh, zie dat we een uh, min of meer naar het einde van, uh, van ons uh, tijdblokje gaan Jannes, ik ik zou nog wel uren met je door kunnen praten denk ik over alle plannen en ja. <laughs> Maar uh, ik wil je ontzettend bedanken... voor de tijd die je even voor ons vrij hebt gemaakt. En uh, ik hoop dat je nog even blijft uh, luisteren naar onze zender... of even mee blijft kijken via live.nl, cfm-live.nl cfm -live cfm -live bedoel ik dan. En, uh, ja. Want dan gaan we jouw uh, laatste single oh. draaien. Helemaal Huilen doe ik wel alleen. Dank je wel, Jannes. We Dankjewel. gaan luisteren. En succes, hè, dit jaar. Dankjewel, hè. Okay, Dankjewel, Jannes. Uh, tot de volgende Bye. keer. We gaan uh, <laughs> zijn single inderdaad uh, draaien. Draaien, huilen doe ik wel alleen. Jannes!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 ik kom er zelf wel overheen, al ben ik niet van steen. alleen met ons jouw lach Geef ook jouw verdriet Dat hoort bij vriendschap elke dag Dan word ik stiek, En ik zeg laat mij maar even Een echte vriend Heeft mijn vreugde verdiend dus doe ik wel alleen Geen wereld ziet mijn tranen Ik tel met iedereen mijn land Maar dragen hou ik voor de nacht Ja, voor de nacht Dus huilen doe ik wel alleen Dat de wijsheid met de jaren Ik kom er zelf wel overheen al ben ik niet van steen, maar huilen doe ik wel alleen. Dus huilen doe ik wel alleen, dat prachtig wij zijn met de jaren, ik voer zelf wel overheen, Al ben ik niet van steen, maar huilen doe ik wel alleen. Zo, dat, uh, dat was... Uh, Jan is hier op CFM Zandvoort. Ik zal even... Zo. Dolly, ik geef hem even aan jou. Dan kan jij uh, even, even naar Lea de bestandje gaan en zo. Ja. Lea. Ja, hi. Leuk dat je er ook even bent. Leuk dat ik er mag zijn. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Je bent altijd welkom. Hey hoe is het? Uh, ja, nee, gaat, uh, gaat heel goed. Ja, je hebt het liedje, ik heb het al vaker gehoord natuurlijk. Ik heb het ook <laughs> waar, vaak ook live gezongen hier op CFM. Ja, klopt. Ik heb het ook op andere gelegenheden gezien, of een gelegenheid. Um, ja, het is een speciaal nummer voor jou, hè? Ja, zeker. Um, want, uh, oh, hoe lang is dat geleden? Twee jaar, Twee jaar alweer, inderdaad. Twee jaar geleden uh, overleed mijn opa. Ja. En ik wist eigenlijk niet hoe ik daar goed mee om zou moeten gaan. Ik had geen idee, het voelde heel raar voor mij... gezien het de eerste persoon was die ik echt uh, aan het verliezen was, zeg maar. En de enige manier waarop ik op dat moment dacht... dat ik mijn gevoel erover uit kon laten... was uh, door het maken, schrijven en zingen van een eigen nummer speciaal voor hem. Dus uh, nou ja, en dit is eruit gekomen. Dit nummer nu, uh, de single die we nu hebben opgenomen... Oh, staat nee, niet ben, open? Oké. Okay. Nee, want uh, uh, uh, uh, het heeft natuurlijk twee jaar geduurd. Uh, ja. Je had hem toen wel meteen opgenomen voor de mensen uh, die het gehoord hadden bij de uitvaart. Hè? Ja, dat klopt. En uh, sinds die tijd heb je uh, zangles gehad? Ja, klopt. Ik uh, ben bij een hele goede zangpedagoog terechtgekomen. Ja. Bij Esther Verhagen. Nou, echt geweldig. Die heeft zoveel wonderen gedaan voor mijn stem. En ja. Ik ben gewoon zo erg vooruit gegaan in de twee jaar die daartussen zat, dat ja. ik uh, eigenlijk een wel opnieuw op had uh, wilde nemen. Wat... Maar ook uh, op verzoek, hè? Geloof ik. Want ik geloof dat er verschillende mensen waren die zeiden van... Uh, Lea, joh, kom op! Ja, klopt. Er zijn meerdere mensen geweest in mijn, uh, in mijn omgeving die echt gezegd hadden van... Lea, hij moet echt op YouTube komen of Spotify of wherever. Want ik wil er gewoon naar kunnen luisteren als ik thuis zit. Ja. Dus ja, dat is een hele grote eer natuurlijk. En ja. in het begin had ik eigenlijk zoiets van... het is voor hem geschreven, voor mijn opa. Ja. En ja. ik wil daar eigenlijk verder niks mee doen. Ja. En toen op een gegeven moment had ik zoiets van... nee, dit, dit moet gewoon opgenomen worden en... Uh, ja. Hier moet ik wat mee. Sowieso. Dus uh, je bent nog niet zo lang geleden... weer de studio ingegaan? Nee, dat klopt. Ja. En, en heb je dat nummer helemaal hetzelfde... gelaten? Of uh, zijn daar toch wel... Uh, dingetjes aan veranderd? Of, uh... Nou, ik heb uh, de eer gehad... om het op te mogen nemen bij Ruud Jansen. Ja. En na pff, wat die man... kan op zijn piano en... Ja. met, met opnameapparatuur. Dat is echt geweldig. Ja. En op een gegeven moment... ik had een... Een uh, soort van bridge. Ja. Waar ik geen tekst op wilde. Ik wilde het een muzikale bridge houden. Ja. Alleen zoals het was, was het best saai. En haakte ja. hij snel af. En toen heeft hij er echt iets geweldigs van gemaakt. Oh, wat goed. Ja. Dus ja. er zit wel een wezenlijk verschil in. Tussen je ja. eerste opname ooit, toen en nu. Ja, en, en ook ja. Uh, muzikaal. Maar ook qua stem, heel ja. erg. Ja, ja, ja. Nou, benieuwd. <laughs> ja, ik ben ook benieuwd. Zullen we er naar luisteren? Ja, ja, ja, ja laten we doen oh dat moet ik doen natuurlijk ja, jij ja ik zit jou aan te kijken Roy maar uh, nou daar komt hij. Uh, memories van uh, Lea. denk ik of een dubbel klikken ja een paar keer klikken Maakt ja, ja ja ja ja dan moet hij nog laden dus dat komt ook oh moet hij nog laden oh ja ook nog oh jee daar is hij daar dat is hij memories Love.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 Wauw. Mooi, Lea. Dank je wel. Heel mooi. Hey, Lea, het lijkt net... Memories, het lijkt net het liedje... dat je het hier aan het zingen bent. Als je zo aan het luisteren bent... op je koptelefoon, dan zit ik hier... zo te luisteren. En dan denk ik bij mezelf... zit ze nou hier te zingen of is het... nou die band? Maar yeah. het is... wel heel mooi. Hij is ook... Also mooier geworden. Dat moet ik ook zeggen, ja, Want de ja, ja, is echt heel mooi geworden. Ja, ja. Uh, Maar complimenten in ieder geval. Dank je ja, wel. Ja, en, uh, <laughs> en nu is natuurlijk de vraag wat, wat wordt de volgende stap? Want uh, gaat die, uh, Hoe ga je hem uh, uh, uitbrengen? Nou ja, hij, hij is nu uh, eindelijk opgenomen gelukkig. Ja. Uh, en er staat echt nog, we zijn nog wel aan het plannen om hem sowieso op Spotify te zetten in ja. de nabije toekomst. Ja. Dus dat komt er sowieso aan. En uh, er zijn zelfs al planningen voor een videoclip. Ja. En uh, nou ja, die komt dan, dan hopelijk op, ga, YouTube, op YouTube. Op YouTube. Oké. oké Laat ons even weten wanneer het zover is. Ja. Want uh, hè, dan toch? Ja, nee, zeker. Dan ja. plaatsen we hem zo op onze Facebookpagina. En dan uh, willen we er graag meer over weten natuurlijk. Geen ja, probleem. Ja, Oké, okay. hartstikke mooi. Dan uh, komen we, weken. we hebben beloofd, hè, zo rond de klok van kwart voor acht, uh, de bekendmaking van de winnaar. Uh, voor de twee kaartjes van het concert van Edwin Rutte... zaterdag 12 februari in de krocht. Met aansluitend voor twee personen boerenkool met worst. Ik heb uh, de mensen, heb ik, uh, of de mensen... de juiste inzendingen heb ik hier in de beker. Spannend. En ik ga lekker rommelen en ik wil eigenlijk aan Lea vragen... Vind jij dat goed, Roy? Ja, natuurlijk. Geen probleem. Alsjeblieft, graai oh, even. Mag en... ik het nog doen ook? Geweldig. Ja, ja. En uh, trek okay. de winnaar eruit. Wie, Wie krijgt heeft... een broodje poep? Nou, broodje. Maar <laughs> nee. <laughs> Met worst. Met worst. En de winnaar is... is... Jan Knotter. Hé! Hey! Jan, <laughs> Jan Knotter. Knotter. Gefeliciteerd. Die moet ook van ver komen. Uit Enschede, volgens oh, wow. mij, komt uh, Jan. Is dat, is dat ook in Twente? Nee, hè? Nee, nee, dat dus nee, dus er is ergens anders weer. Maar wel leuk. Ja. Iemand wel, dat het eens gedee vindt gewoon. Ja, leuk. Nou ben ik wel benieuwd wat nou het antwoord was. Want ik weet het wel. Oh ja, natuurlijk. Want ja. de Heel vraag goed. was, wie is de initiatiefnemer van Jazz Zandvoort? En het juiste antwoord was Erik Timmermans. Zo, dat weet dus iemand uit de... Uh, uit Enschede. Dat ja, knap. hartstikke knap. Ja, Maar hij komt oorspronkelijk uit Zandvoort. Oh, hè? Oh, dus okay. zie je maar, je blijft toch altijd aan Zandvoort gebonden. Jan, ja. ontzettend bedankt. Uh, we gaan contact met je opnemen. En uh, we zorgen dat er uh, de twaalfde twee kaartjes voor je klaar liggen. Om te luisteren en te kijken naar mooie muziek. En te genieten van boerenkool met worst. In de Grote Krocht, aan de Grote Krocht. Ja, lekker hoor, lekker. lekker. Hé, <racht> hey, Dolly, we gaan het interview. Uh, had, we hadden nog een interview gepland. Ja? Um, oh, ik doe de verkeerde schuif, sorry hoor, ik wilde je wel nog horen. Uh, Max uh, Muiderman, die uh, zou uh, nog in de uitzending komen, maar ja, door uh, het vele gekwek van ons, nee hoor. Oh. de drukke agenda, uh, ja. hebben we daar even geen tijd meer voor. Oh. Maar we gaan uh, hem zo even bellen om ja. een nieuwe afspraak te maken. Ja. Ja, ja. Nou, dat is, We zijn ja, echt aan het einde gekomen. Ja, dat Zowat. is nou jammer. En ik hoor net dat Enschede wel degelijk in Twente ligt. Oh, oh. oh. Ja. Enschede ah, is ook in Twente. Het is echt van Drenthe naar Twente, naar Drenthe en weer terug naar Twente. Ja. Ik weet niet wat we vandaag hadden, Roy. Nou, ja. hartstikke leuk. 11 maart geeft Mike Danes zijn, uh, zijn concert. Yes. Oh, uh, hij nou, krijgt en, een, een nieuwe single. hè? Ja, de release toch? Van een nieuwe single. 11 ja. maart? Ja, 11 ja, maart ik in wil Olympia ook wel bij zijn, in, hoor. in Haarlem. Ja, leuk. Ik uh, ben trots dat ik het mag presenteren. Oh, ook nog. En uh, ja, ja, zeker. Veel dropjes eten, Roy. Ja. Dat je van die kraakstem af bent. Ach, gelukkig heb ik nog uh, twee maanden zowat. Um, ja. ja, maar uh, hij heeft natuurlijk ook meerdere singles uitgebracht. Daarmee hebben ja. we elkaar staan. Kom weer bij mij hier op ZFM Zandwoord. Woe! Als het je spijt, kom dan bij mij. Of ben ik je kwijt?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 als het je spijt, of ben ik je kwijt? Is er nog liefde of is het voorbij? Mike Daanen met kom weer bij mij hier Lekker. op CRM wordt En wat leuk is, binnenkort uh, komt hij, zijn gastartiesten, die komen optreden tijdens de CD-presentatie, kom, kom uh, komt hij het hier bekendmaken. Dus dat is hartstikke leuk. Mike Daanen met kom weer bij mij. En zijn volgende single wordt Geluk. Dus ik ben benieuwd. Ja, jij ook toch? Ja, heel benieuwd. Ja, ja want dat, dat kunnen we nog niet luisteren natuurlijk. Hè? Nee, nee, nee, dat duurt toch even je stopmaat. ja Ja, ja, ja, ja. ja. Nee, maar dat komt helemaal goed. Ja, zo is het. Dodie we hebben aan, geduld. Aan gezelligheid moet ook een einde komen. Ja, dat is dan weer jammer, hè? Ja, zeker. Ik vond het heel erg leuk om uh, ja, jou als uh, co-host te hebben. Nou, en, uh, ik, ik vond het heel leuk dat ik erbij mocht zijn. En kom zeker nog genoten. een keertje terug. Absoluut. Gaan we nog een keer doen. Gaan we zeker doen. En uh, ja... ja nou, zeker. Ik, ik ben heel blij dat je hier was. Het was hartstikke leuk. Daardoor heb ik ook wat minder hoeven praten met die zo'n stem. Dat scheelt ook weer. Ja, <laughs> ja zeker. <laughs> dubbel, dubbel, dubbel. Dus, uh, nou, hartstikke leuk. We doen het snel nog een keertje over. Ja. En uh, zoals ja, ik al zei, volgende week hebben wij in ieder geval onder andere Dries Roelvink hier in de uitzending. Ja. En dan nou, nou ben ik benieuwd naar de reelife Show die eraan gaat komen. Dus, uh, heeft u vragen aan Dries? Dat kan, hè? Volg ons gewoon toe op Facebook. ZFM in de avond live. En dan uh, kan u uw vraag onderstellen. Dus dat komt, uh, Helemaal goed. Nieuwvolg luisteraars, Top. bedankt voor het luisteren. Ik zeg u tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. En Dolly, deze is voor jou. Je komt erachter, vroeg of laat. Een goede vriend, een beste maat. Heb ze nodig in het goede en in het kwaad. Want de weg van het bestaan is ons helemaal onaangenaamd.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 En waardoor u de tijd snel vergeet Of een vriend die de pijn kan verzachten als je deed